Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Ho ho. Dit is heer de jong met het NOS journaal.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 Zwaar bewapende agenten hebben gisteravond een inval gedaan in een flatwoning in Vianen. Dat heeft te maken met de aanhouding in Dubai van crimineel Ridouan Taghi. Er wordt verdacht van grootschalige drugshandel en diverse liquidaties. In de flat in Vianen wonen volgens het AD familieleden van Taghi. Het parool meldt dat zijn zus is aangehouden bij de inval, maar de politie bevestigt dat niet.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 Het aankaarten van de toeslagenaffaire is verkozen tot de politieke prestatie van 2019. Dat vinden de kijkers van Eén Vandaag. CDA-Kamerlid Ontzicht en SP-Kamerlid Leijten, die zich al maanden voor de zaak inzetten, kregen de prijs in de uitzending van Eén Vandaag. Dit jaar was het voor het eerst dat de politieke prestatie van het jaar werd gekozen. Het weer op de meeste plaatsen droog, met minimaal rond 7 graden. Overdag af en toe zon bij 12 tot 15 graden en een meest matige zuidelijke wind. Tegen de avond vanuit het zuidwesten regen. Woensdag droog, wat zo, zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu de nacht. Thank you.